Het weer dan nog, vooral in het noorden en westen kans op een baar. Verder droog bij een temperatuur van een graad of 22. Op de Wadden is het iets koeler. Morgen eerst bewolkt, later zonnig en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A200 van Haarlem naar Amsterdam is er een ongeluk gebeurd met auto en aanhanger. Tussen Haarlem en Lieden en het knooppunt Rotterpolderplein staat 2 kilometer. En is de rechter rijst ook dicht. Tot zover de verkeers.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 Uit, uh. ja. ja. Wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops af? Zijn dat ze <laughs> wel, uh...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 My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 Je bent naast mij, je bent naast mij. Je bent naast mij, je bent naast mij. Je bent naast mij, mij. Je bent naast mij, se bent naast mij. Hay que aprender a je hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a mirar, hay que aprender a Vivir, hay que a que aprender a olvidar.